traveling with me um. Van Zandvoort ook op TV. ZFM FM TV op kanaal 45 en De lentewind die waaide werd als woeler en je zwaaien. was het moeilijk om te merken dat ik de zoen, jij me.